Ja, de, de i-gulden staat nu ongeveer op een dubbeltje. Oké, okay, en hij stond dat, op 3 cent of zo. Ja, we hebben, we hebben van het jaar is de low ongeveer 2,5 cent geweest. Ja, dat klopt. Mm. Hij is, uh, en, en, en eigenlijk is die 10 cent nog te laag. De prijs momenteel ligt meer rond de 15 cent. Oké. Okay. Dat komt allemaal weer omdat... Je kijkt dan naar de prijs op CoinMarketCap. En CoinMarketCap heeft, ja... Dat, ik ben niet zo heel erg uh, te spreken over de manier waarop zij prijzen weergeven, maar op CoinMarketCap staan we op een dubbeltje. Dus laten we dat maar gewoon aanhouden. Ja. Waarom vanaf... als je bij Bitcoinmeester uh, je, je e verkoopt? Wat krijg je er dan voor? Ja, bijvoorbeeld. Goede vraag. Nou, daar kan ik <laughs> ook even bij kijken. Je ziet dat heel vaak, hé, hey, mijn portefeuille is hartstikke veel waard en dan wil je het verkopen en dan krijg je dus, uh, nog maar de helft ervoor ofzo.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 Goede insteek, zeker als je een beetje libertarische principes aanhangt. Dus oh, je hebt geen uh, KYC. Daar hebben ze nog geen KYC, nee, bijvoorbeeld. Mooi. Hey. Nee, ja. die, die, die zeggen mensen hebben recht op hun uh, vrijheid. En um, nou ja, goed, ik moet, ik, he, je moet het, ik moet het ook weer niet zo gaan profileren, want dan krijgen ze daar misschien ook weer het doel. Maar uh, ja, ze verzetten zich een beetje tegen de huidige machtverdeling en daar ben ik het wel mee eens. Dus. Uh, ik ben erg blij dat Altilli nu een e-guldenmarkt heeft toegevoegd en de beste liquiditeit voor e-gulden zit op Altilli. Mooi, nou ja, noemen we nog een keer het hele webadres? Altilli met twee L'en op het eind en een Y. Dus ik zal het even uitspellen: A-L-T-I-L-L-Y.com. Oké, mooi. Goed, ja, en dan komen we bij Lieberland. Ja wat, ja, wat heb je al die tijd gedaan? Ach Johan, ik ben bang dat ik er maar weinig over vrij kan geven. Want als je het allemaal te horen krijgt, dan rennen de mensen hard weg. Maar, oh jee. Hey, het, het valt allemaal reus mee. Uh, ik heb um, anderhalve week geleden uh, als eerste mens in de wereld een bitcoin cash token verhandeld op een beurs. Dat was ook weer op Altilli. Um,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 uit de website gekregen. Dus ik ben nu op dit moment de enige aanbieder van Lieberland munten. Dus iedereen die op dit moment Lieberland Merits koopt op de beurs, dat die geld komt allemaal richting mij. Dus dat is wel uh, wel leuk. Okay. Zoals, sinds de start, sinds de lancering van die beurs heb ik nu zo'n 50.000 ja, dollar wel omgezet. Okay. Dus als jij je nou afvraagt hoe kan die e Igel er nou zo hard stijgen, dan weet je nou hoe dat het zit. <laughs> Dat is ook wel een beetje aan de e guld gekoppeld dus. Nou, ik heb mijn I-guldes vorig jaar, waren de I-guldes uh, een kwartje. En toen heb ik mijn I-guldes verkocht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 met door jouw merit bij hem neer te zetten. Ja. Oké. Okay. Ja, en best... over die, uh, dat, dat event hè? Dat, uh, van het vierjarig bestaan van uh, Liberland. Ik, ik zag ook dat uh, Roger Feur onder andere sprak. Ja, ja dat uh, staat er. We weten, het is altijd bij Liberland door even de vraag wat er van waar is. <laughs> okay. Ik weet niet of die komt. Ik weet niet of die komt. Ik heb wel gezien oh. dat zijn foto gebruikt wordt. Uh, Roger Ver is de grootste investeerder in Liberland. Mm -hmm.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 die klantretentie hoog te houden en die plaats uh, als gebruikbare munt te behouden. En die zijn heel klein op dit moment. En dat dat niet wordt gedaan, die investering. En dat ze dat eigenlijk afschuwen. Dan denk ik altijd weer van, zijn de mensen die bitcoins ten onder willen gaan, zijn die aan de macht gekomen? Altijd als mensen bepaalde beslissingen maken. Wat zou je doen als je de vijand was van... Uh, van dit uh. <laughs> uh, ja Bitcoin Core Development Team oprichten. <laughs> ja, ja. Maar er, er zitten ook echt mensen met hele rare gedachten daar. Er was het laatste oh. was er eentje die, uh, die vond ja 21 miljoen Bitcoin. Zo, waarom? Waarom? Waarom niet gewoon 21 miljard? Ja, <laughs> ja. Het, het, het, het is een beetje tweekantig. Aan de ene kant denk ik als je te goed bent in anti, uh, ja in, in, in niet overheidsachtige dingen zoals inflatie en zo.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 is uh, van de crypto-wereld. Ja. Een soort liefdadigheid en ik, ik snap wat je zegt, ja, ze hebben niet veel besteden, dus qua uh, geldvolume is het niet zo boeiend, maar transactievolume is ook nog goed. Ja, daar ben uh, ik uh, het niet mee eens. De ja. snelheid van het geld uh, is ook wat waar, Ja, ja er uh, zijn er heel veel van die mensen, <laughs> <yeah>. <laughs> dus... <laughs> ja. Okay, ja. De, uh,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 En volgens mij be be be bevond uh, hoe het, het gevolg van Jezus dan gaat de hoeren en tongen, ja, ja. ja, maar ik denk dat uh, ja, de figuur Jezus, mocht die echt bestaan hebben, dat die heeft niks te maken met mensen zoals de Christenunie of uh, dat soort. Dat zijn nee, die is, eerder, die is eerder uh, gekruist uh, door dat soort mensen. Ja, precies, die gebruiken politieke oh. macht om hun wil aan anderen op te leggen. Ja. Ja, volgens mij is het zo dat als jij uh, je medemens.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 dat, dat, volgens mij is dat een promillage Ja, misschien heb ik het helemaal mis hoor. Dit, dit, dit treft zo weinig mensen dat het is heel makkelijk om daar... Uh, ja, wie moet die mensen verdedigen? Ik denk dat ook ja, de mensen die naar uh, prostitutie uh, prostituee gaan... Zijn ook vaak, ik denk dat dat gewoon mensen zijn die niet op een andere manier aan, uh, aan seksuele genot kunnen komen. Ik denk af en toe wel eens, als ik maar naar een prostituee ga, dan had ik mijn hoop gezeik bespaard. <laughs> Dat kan ook, inderdaad. Op het ja, moment vind het, me... het gewoon te druk om, om, om, om hele dagen in een kroeg te gaan hopen op iemand die ze tegenkomen. En die denken: Nou, ik verdien uh, er genoeg, dus. Uh, ja, dan ja, koop ik er wel iemand voor. Kan ook. Nou ja, misschien krijg ze een tussenvorming met uh, know your customer regels en zo. <laughs> Tot 1000 euro, hè, mag het uh, cash betaald worden. Maar het, het lijkt me wel lastig. Kijk, ik, ik, ik, ben een, ik hou ook niet van uitbuiting. Ja, ik denk ook ja, okay. niet dat je. Uh,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 Individualistische vrijheid, die je als libertariër benadert. Hmm. Kijk, en uh, het, hoe bepaal je of iemand.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 Weet je, wel? Want je krijgt heel veel gezeik met, met regels en met politici. En, en de regels veranderen ook iedere keer. Dus ja, dan, dan laat je dat maar gewoon zitten. Denk je, ze zijn op andere manieren ook wel geld te verdienen. Maar ik denk, als er, als er niet de moeilijke werd, werd gedaan over prostitutie, ja, dan was het uh, allemaal veel beter gegaan, denk ik. Kijk, de gezeik krijg je altijd. Er zijn altijd mensen die zich om een of andere reden uitgebuit voelden. Dat heb je in iedere sector. Er zijn mensen die je tegen hun zin moeten overwerken, weet je wel. Nou, ik vind het,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 ja, als je ja. mooi bent, mag je dan nog wel solliciteren. Ja, dan moet je een ja, hoofdboek waar... dragen of zo. Ja, waar houdt het op? Kijk, als je hier aan gaat beginnen. Dus voor die mensen is er geen enkele reden om daar dan expliciet te stoppen. Ja. Of als, jij, uh, uh, ja, als je niet neukt, maar je laat wel titels zien, mag dat ook niet.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 Als je daar toegang toe hebt, dan maak je dat meteen op gewoon. Veel, uh, uh, hier zijn die mensen, ja. die, veel van de mensen zijn natuurlijk eerst dakloos gemaakt door de overheid natuurlijk. Nou, ja. waarom die bitcoin zo omhoog is. <laughs> Precies. Het zijn allemaal uh. mensen die kunnen, ja, die hebben toch niks te verliezen. Dus ik denk dat accent uh, cent waar ze in hun hand op kunnen krijgen, die gaan ze gewoon uh, zelf besteden. Als ja. nou, zou ik niet vreemd van opkijken, dat veel, veel van de mensen hebben natuurlijk zo'n... Uh,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 En dan krijgen ze het gewoon minder betaald, weet je wel. Dus de belastingbetaler mag het salaris betalen. En, en ja, die Jumbo die heeft er vertrekt er de voordelen van. Maar hoeveel hoeveel vakkenvullers hebben nou 12,5 jaar dezelfde baan, jo. En Dan heb je toch gewoon geen enkele. Dat zijn ook mensen met verstandelijke beperkingen, weet je wel. Die, die krijgen zo'n waai uitkering. Ja, nou, maar dan. dan is, als ze dan een bonus krijgen omdat ze die uitkeringen de hele tijd hebben gekregen, dan is het toch ook terecht dat ze die weer terugbetalen?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 Ik ga toch weg bij die UWV, uh, ik bedoel, je kan veel beter, maar ja, die mensen is dan wijsgemaakt. Je hebt dan zo'n begeleider die de hele tijd zegt, nee, je bent autist, je kan niks. Weet je wel, dus ja. ja. Ja, dat doen ze zichzelf aan, denk ik dan, maar ja. Ja, ja, precies, maar ja, het is voor heel veel mensen is het gewoon moeilijk om daaruit, uh, daaruit weg te komen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 Dat ik, ik zo'n uh, emotieloos mens was. Nou moet ik wel eerlijk toegeven dat ik dus niet die hele Wa-jong regeling ken persoonlijk. Maar... Ja, ga je daar eens in verdiepen weet je wel. Hè? Nee, maar ja.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 Dus je gewoon bij je moeder in de kelder gaat zitten, dan krijg je een riant salaris wat misschien hoger is dan wat uh, je moeder verdient. Ja, nee, nee, het, het is echt een meer magere uitkering hoor. Ja, maar heel veel mensen verdienen helemaal niet zoveel. Er zijn genoeg mensen die ja. verdienen minder dan... Uh, en, en, en dat is ook weer zoiets. Wat is nou een magere uitkering, Johan? Ja. Hebben we het dan over 600 euro? Nou, het is, volgens mij is het, uh, ik weet niet, ik denk 800 euro of... zo. Uh, ja. uh, er zijn ja. genoeg mensen die kunnen niet fulltime werken, die, die werken voor zo'n bedrag.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 ...genoeg mensen achter zich krijgt of dat met geweld. Uh... Ik heb genoeg uh, merits en nou mag ik een krantje op mijn hoofd zetten. <laughs> dat nog een leuke verrassing wat dat betekent. Ah, <laughs> Oké, okay, okay. Volgende week wel. <laughs> Oké. Okay. Ik vind dat ze, de prinsessen van Nederland... ...die moeten gewoon naar elke... ...we hebben nu dus zoiets als Koningsdag een beetje albollig. ...maar ik denk gewoon dat dat hele Koninklijk Huis... ...moet gewoon naar elke Comic Con en uh, Elfenbeurs en zo. Ik vind toch dat uh, een koning en een prinses, dat hoort toch een beetje in de fantasiewereld thuis. Ja. Elke keer als mensen uh, met uh, oude ringjurken gekleed weer naar een of andere conventie gaan. Ik vind dat daar, daar moet de koninklijk huis steeds naartoe. Ja, ja. Ze, en dan moeten ze ook echt zichzelf kleden in van dat purper. Met van die moutjes, met allemaal frivoliteiten. En een scepter en uh, een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 Zouden die daar gewoon moeten gaan rondlopen? Ik heb een leuk libertarisch idee. Waarom gaan we niet. kunnen we dat nog bij. Ik weet niet of iemand van jullie nog een ALV gaat van de LP. Dan kunnen ze dat een keertje voorstellen. Dat we gewoon het Nederlandse Koningshuis gaan verkopen aan Disney Studios. nieuwe Disney prinses. We mogen eens kijken wat we ermee doen. Wat zeg je?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 Ceremoniële pruik is 3265 dollar. Mm, maar dan heb je wel hele kwalitatief goede rechtspraak, hè? <laughs> nou, ik zie er een paar tussen zitten, dat ik inderdaad denk: dit moet zo goedkoper zijn. <laughs> ja. Ja, kijk, alle rechters en de rechtspraak: uh, het is een bepaalde status je op die manier afdwingen. In Nederland dragen ze allemaal de toga. En.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 Hetzelfde als een Nederlandse rechter geen toga aandoet, heeft hij ook geen bevoegdheid. Zit hem allemaal in een stukje textiel? Ja, dat hoort er gewoon bij. Een soort magisch stofje zit erin ofzo. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. <laughs> ja, traditie komt het woord. Ja, maar die, traditie die, die, die wet is ooit zo vastgesteld. Uh, misschien dat er dus een uh, bepaalde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 Denk ik ook, ja. En dan die paarden, ja, die paarden wiens haar is gebruikt. <lacht> die zijn ook boos hierover. Ja. Misschien uh, ja, was het uh, een beetje in de fantasie, Misschien had het één horen haar moeten zijn. <lacht> ja, maar dan, dan was er pas echt een revolutie uitgebroken, denk ik. Want die zijn duur. Ja, nou, dat was een goede verklaring geweest. <lacht>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 Moeten ze in Liberland ook van die pruik op, of uh, rechters? In, in Liberland moeten ze verplicht hun schaamhaar scheren. En <laughs> daar een pruik van vlechten. Ja, van. en moet dan ook <laughs> aan het begin van de, van, de, van de zitting... moet dat dan ook getoond worden dat dat uh, gedaan is. Oké. Okay. En, en ook het haar op je billen en tussen je billen, moet dat ook? Ja, nou, we hebben nou deze week hebben we daar dan een vergadering over. Dus dat kan ik dan, volgende week kan ik dat Oké, Oké. Okay. Okay. Dan gaan we de voor- en nadelen, want het, het nadeel is, als je ook je kont schiet, dan zit dat, dan gaat dat, uh, dan kun je niet zo lang blijven zitten. Nee, dat is een goed ding. Dan blijven de zittingen kort. <lacht> we zijn er weer. <lacht> nou, we hebben geen uh, fertility-index gehad, dus we moeten wel iets hebben om het ja. nou daar te krijgen, natuurlijk. Nou hoor uh... ik het niet echt fertile, maar uh... <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. misschien is het ja. kan. Ik, je hebt, uh, je hebt in, hier in de Balkan heb je ook van die uh, koekery, mm -hmm. ken je dat? Het zijn van die, het, het ziet eruit als een soort yeti. Dat zou wel mooi zijn dat het land <laughs> er is nou, Afrika, uh, die koekery toen als kostuums imiteert <laughs> om hun rechters te geven. Dan ga je daar naar de rechter en er zit er zo iemand, dus zo grote pak. Uh, ja, of, of oude Star Wars uh, kostuums van, uh, hoe heet dat, Wurr, dat beest. Chewbacca. Chewbacca kostuums. <laughs> ja, ja, in de uh, nieuwe uh, over oh. Guinea is, uh, is er ophef ontstaan omdat de, de overheid heeft de rechterlijke macht Chewbacca kostuums gekocht. <laughs> De advocaat moet allemaal verplicht verkleed als uh, Darth Vader. Ja, en dan moet ze dat geluidje moeten ze ook maken. Uh, die brul van het beest. Oh. Ja, dan is het... ja, Geweldig. Nou, mooi. Ja, is, dat, is er niet een, een of andere discriminatiepost over dat het wit haar pruiken waren gekomen? De, uh, blanke koloniale machtmisbruik.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 meer kapitaal, en voor hun drukt dat dus procentueel gezien minder op het budget, als een start-up die, die dat ineens moet gaan implementeren. Ja, uh, ik denk ja. dat het nog veel verder gaat. Zoals ik net al zei, het is, uh, eigenlijk hebben we een beetje de appetizers hebben we hier al voor gehad, het is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 Ongeacht wat je doet, denk ik, is er wel een privacy-alternatief voor. Maar nou, ja, hoe interessant is dat? Ja, dan dus is het Facebook vrij lastig toch? Ja, die zijn er ook. Er zijn gewoon alternatieven voor Facebook. Kijk, het probleem is omdat niemand het interessant vindt, ja, ga je in een soort lege grot kom je dan terecht. <lacht> ja, ja daar, daar kun je dan, privacy ga je in privacy ga je, dan je posts sharen met niemand. Ja, precies. dus, ja, dus het, in zekere zin is het niet een alternatief, uh, dat snap ik wel. Maar kijk, ze zijn er, en dat is mijn punt. Het is niet niema, er is geen. ...enkele incentive voor mensen om daarvoor te kiezen. Hmm. En dat is ook hoe het moet. Kijk, de, de essentie is dat... Uh de meeste mensen accepteren, die juichen over de overheid. De meeste mensen zijn daar heel blij mee. Ja. Als de overheid meer over ons weet, dan denk je, oh dat is goed. Kunnen ze mensen die, ja, die slecht zijn, kunnen ze aanpakken. Het zijn de mensen die slecht zijn, maar dat zien weinig mensen. Er is bijna geen echte criminaliteit. Er zijn bijna geen echte gevaarlijke mensen. Dat is maar een heel klein select groep. En juist die mensen die niet in de overheid zijn, maar toch gevaarlijk zijn, daar gebeurt vaak ook niks mee. Als ik toevallig een keer...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 ja dan, dan kom je gewoon in het zwarte boekje met Facebook-data te staan en, uh, van de overheid en uh, ja zover dat je helemaal braaf bent dat je belastingen geweldig vindt en brood nodig voor het hoogkwaliteitsonderwijs die we hebben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 Wat je al ziet, is dat bijvoorbeeld. Oh, hier, in, in dit dorp is één iemand die gebruikt Tor. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> of één, één iemand. We weten allemaal wie het is. <laughs> ja. Nou ja, dan krijg je dat soort dingen. Dus dan één plus één is een half snel twee. Dus ja, die je, kijk, als je, je moet het gewoon doen voor jezelf. niet gewoon uh, inderdaad voor agenten die op een lager niveau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 Uh, en Hij staat op automatisch, dus hij pikt uh, gewoon een willekeurig land. Kijk, ja, dat met VPN dat is dat ook weer zoiets. Kijk, voor bepaalde doeleinden is dat goed voor je privacy. Maar ja, gewoon als daar als echt uh, overheidsachtige middelen voor worden ingezet. dan kunnen ze gewoon zien waar je bent. Oké. Okay. Ze dus kunnen in ieder geval makkelijk achterhalen. Oké, okay, ja, we hebben uh, in Utrecht, ja, daar is nog zo'n zo knooppunt. En uh, ja, uh, de familie Bakker, de familie Visser, de familie De Vries. die zitten allemaal gewoon rechtstreeks op lijn. En uh, er is één iemand ja, die, zit op, die gebruikt VPN. En Johan heeft een abonnement op internet. <laughs> zo, dat is ongeveer het niveau. <laughs> dus ze weten dat jij... Uh, <laughs> dus er zijn zo weinig mensen die VPN gebruiken, constant, okay. structureel. Dus dan kijken ze van, oh, ja, wie zit hier allemaal op internet en wie kunnen we niet vinden? Dat zal die ene, zal die ene libertariër wel zijn.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 Ja, ja. Ik, ik, ik doe dat puur gewoon. Hoe troebeler het water, hoe beter. Uh, alleen met heel troebel water kan je uiteindelijk misschien... een keer echt gebruiken van wat het bedoeld is. Ja, ik kom bij de Panama Papers. Ja, dan uh, inderdaad. Die wat beter op hun privacy hadden gelet. Nou ja, er wordt echt expliciet gezegd... ...welke mensen op wat voor manier... Heel, je kan prima in de Panama Papers zijn... ...en je aan elke regel hebben gehouden. Ja. Het is niet zo dat als jij in de Panama Papers gaat... ...dat je dan een dat het,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 Dus er zijn ongetwijfeld een paar uh, ontduikers tussen hebben gezeten. En die, daar ga ik vanuit. Kijk, als, het, uh, als, het, uh, als gewoon ontwijkers die de regels hebben gevolgd, toch. Uh, kijk, die worden misschien wel de gevangenis gegooid. Uiteindelijk. Nou, ze, ze, ze hebben nog wat, zijn nog wat uh, navorderingen geweest, maar volgens Ja, ik vraag me ook af. Ik bedoel, als die pannen papers niet naar buiten waren gekomen, was het ook gewoon op dat bedrag ook gewoon hetzelfde geweest. Weet je wel. Ja. Maar ze hebben in ieder geval gezegd dat er uh, al die mensen. Uh, in de Panama Papers stonden, nou ja, ze hebben daar 1 miljard euro wereldwijd dan, hè. Ze dus 1 miljard euro eruit kunnen melken. Ja, ja. maar jij, jij zegt dat het misschien, dat het sowieso al uitgemolken zou worden. Dat, dat zegt eigenlijk helemaal niks, denk, vind ik hoor. Maar er werd 225 miljoen in het Verenigd Koninkrijk binnengehaald van mensen wiens namen in de Panama Papers stonden. Ja.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 Ja, dat ja, raakte een beetje dat artikel te scrollen. Dat zie je inderdaad ook dat koningen en presidenten ook in de Panama Papers voorkwamen. Ja, uiteraard. Hè? Ja, niet? Ja. Die mensen willen ook het geld wat, waar ze hun hand op krijgen het liefst houden. Een ja. dief wil niet worden bestolen. Nee. Dat is niet de reden waarom hij uh, steelt. Hij wil uh, stelen om het uh, zelf te houden. Het ja, ja. lijkt een tegenspraak, maar het is toch de realiteit. Ja.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 Is dat zo? Ja, dat alle Duitsers het voorbeeld hadden gevolgd van de vuren. <laughs> <laughs> ja. ja. goed, ja, dan ik vind het een mooie gedachte om even hiermee af te sluiten. Ja, ja. Tenzij jullie nog wat meer, nog wat meer nog wat willen zeggen op de valreep. En anders kan ik het even nader zien.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 uh, goed, ja, nou, dan uh, wens ik iedereen een vrolijke, vooral heel erg uh, vrije week toe. En uh, ik wil iedereen uiteraard nog bedanken uh, voor, voor het luisteren en uh, meedoen. Ja, uiteraard... goed, bedankt dankjewel. Ja, uh, ja, graag gedaan. En uh, volgende week zijn we weer. En, uh, ja, nou, het zoen uh, lullen we nog even verder. Als je niet genoeg van ons kan krijgen, blijf hangen. Ja, uh, dat is echt voldoende. Hm. Ik schenk er nog even eentje in. Ja, ik valde even een sigaretje. Oh, okay. joh. Dat is een hartstikke vroeg, jongens. Ja, ik, ik zit alleen in de orde. Oké. Okay. Oh, je dan, mag een hele hoop bijgrijden, glijden, Ja, ik ga nou roken, dus ik heb je even op, de buiten, op het balkon gezet, Johan. Oké, okay, dat hoorden we allemaal dus. Nee, nee. <laughs> uh, uh, wat denken jullie trouwens, wat er met die koers van de Bitcoin gaat gebeuren? Nou, hij nou, is tijdens dus dit gesprek weer teruggegaan naar het begin van de dag. Ja, hij staat nu op, bij mij op de 53. De, de maar ik, ik, ik zit er meer op de op, op grote lijnen te kijken. Van, maar straks komt hij tegen die, uh, die, die, die enorme resistance aan. Hè? Van waar hij uh, het hij terug erheen was gezakt, weet je nog? Ik begin dus steeds meer, Johan, de mening van Klaas wel te delen. Er zijn zoveel alternatieven. Uh, toen de bitcoin van 4 naar 5000 schoot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 Uh, een handelaar die, uh, zeg maar, tenminste, uh, buitengezicht van de overheid om uh, bitcoins te handelen. Die heeft even uh, met allerlei accounts heeft die, uh, wat uh, in in inkoop gedaan. Ja. ja. Weet je dat ik. Uh, ik dat, warm of... buffet, dat warm buffet het was? Dat was een 1 aprilgroep. Ja, nee, dat wil ik <laughs> niet zeggen. Maar nou, ik heb wel uh, via diverse kanalen posts gekregen. die ik eigenlijk compleet heb genegeerd. Dat ging over mensen die. Om oh, bitcoin rechtstreeks van houders te komen. Ja, ja, klopt. Dat is uh, zeg maar iemand die op uh, local bitcoins of zo uh, uh, zeg maar de markt bediende. En die, die was dus een bitcoin-scene en die heeft toen even een paar wat inkopen gedaan. Ja, Oké, okay. nee, dat werd niet zo echt precies gemeld. Het werd meer ja. als een soort uh, belegger gepresenteerd. In okay. nou, ieder geval, doet er niet toe. Nee, ik, ik denk dat het uh, gewoon een beetje een recente stijging.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 Ja, is dat een uh, decentralised uh, streaming platform? Ja, gewoon de, dat is wat wordt genoemd in het bericht over uh, PewDiePie. Dat, hij dus een, dat, is zijn, dat is zijn move into crypto, dat hij gaat streamen via D-Live. En dat hij Echt, geld heeft gedoneerd om andere mensen bij het platform te krijgen. Hij wil gewoon zijn eigen YouTube kanaal beginnen ofzo. Misschien, ik weet het niet. Oh, ja. Misschien is het een studie van YouTube zat. Ja, maar bij YouTube. Volgens dit artikel verdient het bij YouTube maar 15,5 miljoen per jaar. Dus oh, ja, ik zou nee. vast... Uh, <laughs> een manier zoeken om dat te vergroten. Ja, ik weet het niet. Het gaat uh... een soort uh, BitConnect-achtige constructie bedenken of zo. Nee, dat zou die niet doen. <laughs> ja. D-Live, PewDiePie... Ik heb serieus oh. nog nooit van die gast gehoord. Nee? Hij nee. staat meteen uh, nummer 1 op dat platform ook. Zijn eigen platform? Nee, het is niet zijn. Dus het platform bestond al, het is niet van hem. Oké. Okay. Ja, het is inderdaad, hij heeft een heel groot bereik volgens mij. heeft hij, uh, Ik kan wel even naar zijn dingen gaan. Hoeveel miljoen volgers dat hij heeft. Ja, tientallen. Dat ja, mannen. Als ja. hij nou, net zo iemand als Enzo Knol is. Ik bedoel, voor, voor die ge, uh, jonge generatie is crypto best wel normaal. Ja. Ah. Dus, uh, ze hebben het allemaal ook, weet je wel? Want, ja. Dus, ja, dus, je? ja, ja denk ik. Ja, ja, mensen wat ik om mij heen uh, ken en spreek. Wat, wat mij dus opviel was, of tenminste, maar laatst heeft Geen Stijl heeft de Golde coin toegevoegd als donatiemunt. Hebben jullie dat meegekregen? Ja, kijk, ik was het, ja. Klasse, ja. En als je dan de reacties. Oh, dat was toevallig, dat was op 19 maart, dat was de verjaardag van de i gulden Oh joh, dat dus is ik, ik gefeliciteerd met vijf jaar elektronisch geld in Nederland. Oké. Okay. <laughs> um, maar als je dan de reacties leest van Nederlanders op het feit dat ze dus met cryptogeld kunnen doneren op, dat, uh, op, op geen stijl, ja...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 Ja. Die <racht> <Ja. racht> heeft zijn tijd gehad. De maar dat nee, gaat hem binnen op ik, ik, ik denk dat er nog wel echt een misschien is er ook wel een beetje hoop, maar ik denk dat er nog wel degelijk een hele Een paar jaar beweging in Bitcoin zit. Ik denk ik denk ik denk ik Trump. Nee, de laatste tracking. Wat je zei dingen het heeft met gebruik te maken dus het als gewoon het nuttig gebruik van iets.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 Mm, ja. ik toch denk dat het de een ripple gaat zijn, omdat die instant confirmation heeft, omdat het dus volledig uh, uh, het, het ding kan worden en al die andere crypto munten die een blockchain met, met, een, met een, ja, die dus een aantal confirmations nodig hebben voor zo'n... Ja, maar de beurs maakt het niet uit, hè? Als jij hebt, uh, wat ik veel, uh, Bitfinex of noem maar op zit. kijk, je hebt de Binance Coin, nog? Ja, we hebben ook Binance kan je. daar heb je ook nog een keuze om naar Binance Coin te gaan.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 Ja, ik heb één Bitcoin eventjes naar nou, Bittrek overgemaakt om dat uh, mee te spelen. En ik heb ri voornamelijk Ripples en Bitcoin Cash Bank gekocht. Maar uh -uh. dus ik is... kan me ook wel voorstellen dat de beurs net als uh, zoals Binance gewoon hun eigen coin gaan maken. Weet je als een soort stabiele coin waar mensen naar terug kunnen keren als ze uh, gescoord hebben. Ja. Zeker uh, omdat dat uh, met, uh, met Bitfinex hangt nog steeds dat. Uh, het zwaarste van Damocles boven het hoofd, dat het in één keer uh, naar beneden kan gaan met die tetter. Ja, maar inmiddels, ik, ik, ik redeneer nu weer iets anders. Uh, uh -huh. Het is nu een erg volatiele moment, maar uh, even kijken wat nou de prijzen doen. 5280 5274, dus de spread is eigenlijk nu uit. Het kan ook de, de volatiliteit van de afgelopen uurtjes zijn. Um,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 Ja, Bitcoin Cash ook, ja. Ja, er zijn er meer hoor, die verduld zijn. Die dus, uh... gulden e ook. Ja, verachtvoudigd uh, toch? Of? Ja, dat was de piek. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We ja, zijn nu ja. uh, op de huidige koers, is het denk ik. Iemand zult... gooit er een tientje in. Ja, lachten... Of is het nog geen flappiecoin voor verhaal? Wacht er maar mee. je dus eens voor vooral zo'n duizend man een tientje ingegooid. Wat gebeurt er dan mee, dan? Johan? Ja, ja, ja. Nee, nou, ik, ik denk bij, bij, bij, bij e gulden is het nog inderdaad, ja, dan, dan heb je inderdaad over duizenden natuurlijk, hè. Dus, eh, uh, hoe, hoeveel heeft er iemand een Half miljoen of zo? Waarin? E gulden, dat is zo stevig. heb jij het al uitgerekend? Nee, ja, ik heb het zelf ingestoken, dus... oh, Oké, okay. oh, jij weet het betrokken. 12.000 <laughs> euro ongeveer. Oké, oké, oké. Nou ja, dan kun je vandaar wel uitrekenen hoeveel erin zit. Ja, ja. Ik weet het ook allemaal niet klaar. Voel ik cryptowereld, ik weet niet wat ik hem ga doen. Ik denk op termijn, weet je wel? Is Klaas is eruit. Klaas eruit? Nee, ik zie hem hier nog staan. Wat is er? Oh. Ja, ik zie Klaas is er altijd. Klaas is net kapot. Hij, hij is er altijd. Allemaal aanwezig. <laughs> ik heb nou een Bulgaarse wijn weer. Mooi. Ja, die is best wel goed. Ik had net een uh, klein fles, eigenlijk een redelijk klein flesje Pinot Noir, die was ook best wel goed hoor. was online uh, voor mijn familie besteld, de wijn. Oh, nee, vertel. Uh, ge geef gewoon het adres even door joh. hier. Ja, niet. maar gewoon even per mail of per uh, andere geschreven vorm, want ik ga dat nu niet meer onthouden. Ja, luister toch terug. Ja, maar... <laughs> Gooit gewoon even een tekst ergens in een messenger of iets anders.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 We hebben gewoon nat natuurcijfer, dus flessen uh, zonder uh, toegevoegde sulfaat en zo. Ga maar kijken. Oké. Okay. Vast oh, thee zit, het, hè? Oké. Okay. Okay. Ja, ziet er allemaal leuk uit. Maar ja, we moeten natuurlijk ook wel weten hoe het smaakt, hè? Ja. Maar ik kan het misschien even doorgeven aan mijn vaste, uh, wat het? De vaste sluiterijen waar ik altijd koop. Ik heb een eentje die is gespecialiseerd in uh, oost europese wijnen. Ik heb wel eens vaker een... Uh, ik zie eentje met een allergieteken. Ja, ja, je hebt hier een, een dragonmeer met een allergieteken. Ah, die drie uh, streepjes door elkaar. Dan <laughs> zie je die dragonmeer en zie je daarnaast een allergieteken. Ja, <laughs> Het yeah. lijkt wel een beetje. Yeah. Nou, fijn dat dat jou inspireert. Het <laughs> ja, gaat natuurlijk wel om de. Ik, ik wil natuurlijk wel meer dingen weten, maar dat is allemaal in het Bulgaars dit. zit. Er zit ja, is... ergens, kun je op klikken. Oké, okay, moet ik even kijken hoor. Ja, oh ja, Engels. Hey, ja, ja. Maar als ik in Bulgarije kom, kan ik daar gewoon even langs gaan of zo? Wij een wijnproeverij? Ah, zo. Het is in de buurt van Sofia ook? Uh... Nee, in de buurt van Plofkip. Hm. Oh, Plofkip, ja, daar hebben we de, de, de Plofkip. En die wilden er inderdaad naartoe gaan, ja.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 In Bulgarije hebben ze natuurlijk weer andere connecties. Misschien dat er allemaal wegen aangelekt worden of zo. Dus dat hangt er net vanaf wie de, wie de beste connecties hebben, toch? Huh? Nou ja, als ze dan de Europese hoofdstad, hoe uh, je dat? Zo'n zo, zo, zo, zo prijsuitreiking hebben van de, vanuit de Europese Unie. Ja. Yeah. Dan hangt het toch vanaf wie de beste connecties hebben? Weet ik misschien. Ja, wat was er nou? kunsthoofdstad of uh... Culturele. culturele. Is het, ja, dan o gaat er naar cult culturele dingen toe. Ja, het zal wel kunstje zijn toch? Of voor dansgroepen, weet ik veel. Ja, wie de beste connecties heeft toch? Lijkt mij. Een zak met geld, iemand heeft een zak met geld. Ja. Ja, het zijn vriendjes die krijgen het eerste. Ja, dat is mijn, mijn inschatting hoor, maar... Maar ja, goed, daar kom ik niet voor hoor. Ik denk inderdaad dat ik even voor de wijnen kom. Sowieso. Dus deze staat dan wel op mijn lijstje. En die, die is van jouw familie, wat zei je? Ja. Oké, okay. krijg je korting? Weet ik niet. Nee, ja, Ik denk dat ze gewoon uh, moeten verkopen voor wat het uh, dat kost. Dat ze hebben ook niet zoveel, uh, zo iets van 60.000 liter of zo. Als ja. ik. Nee, ik kom gewoon even Ik weet niet of ze een proeverij hebben daar. Ja, natuurlijk. Zo. Mensen kunnen ook Engels of zo. Ja, uitstekend. Oké. Okay. Uh, ja, we komen vanuit uh, we, we hebben onze uh, reis nog niet. Uh... Oh trouwens, Joshi, ben jij er nog? Ja nog. Ja, ik weet niet of ik. Uh, mij moet ik even, even, even de, de, de opname even af, uh, afsluiten dan. Want het gaat nu helemaal niet meer interessant worden voor de luisteraar. En wel een beetje met wat anders bezig, maar ik ben. Ja, precies. Nee, maar ik, ik, ik sluit nu even op. Ik, af. Op, op, op. Ik, ik, ik praat ook alweer dubbel. Even kijken hoor, even de stopknop. Even kijken, stop recording. Oh, hier.